En een hele goede avond Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit programma Peaceful Radio We zijn begonnen met uh, een nieuwe cd Inhale Slowly van Tim White en Joe Polino En zij maakten deze prachtige muziek Een andere nieuwe cd is van Carl Weingarten En zijn cd Ponomorfia Je kunt het allemaal teruglezen op de website zfmzandvoort.nl En daar vind je de playlist van Peaceful Radio bij het kopje Inval. veel luisterplezier Thank mm -hmm. you. Hij was een van de eerste artiesten die via Last Promotions tot mij kwam. Met haar cd Crystal Keys Songs to Awaken and Heal. We gaan naar de laatste cd van dit programma Peaceful Radio aflevering 776. De cd komt voor ons eigen Haarlemse label Oriane Music. En het heet New Beginnings. Even kijken of ik de artiesten nog zo even gauw kan vinden. Het is track 5. En track 5 komt van Ricky Moore. Relax into now. Graag tot straks voor nog een uurtje nieuwe muziek. Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 107.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur Dit is Renate Evers met het NOS Journaal De nieuwe Franse president François Hollande heeft de bevolking opgeroepen tot eenheid Hij riep zichzelf anderhalf uur na het sluiten van de stembureaus uit tot winnaar de veranderingen die ik u beloofd heb beginnen nu, zei hij in zijn overwinningstoespraak. Volgens de exit polls kreeg Hollande 52% van de stemmen. Zittend president Sarkozy heeft Hollande al gefeliciteerd. Ook bedankte hij de mensen die op hem gestemd hebben. Sarkozy zei dat hij als enige verantwoordelijk is voor de nederlaag. Frankrijk krijgt met Hollande voor het eerst sinds 1995 weer een socialistische president. Zijn aanhangers vierden al vroeg in de avond in het hele land feest.